Sophie Verhoeven met het NOS Journal. In Den Bosch is vanochtend een pand ingestort na een felle brand. Zeker vijf huizen eromheen zijn ontruimd. De brand is volgens het Brabants dagblad uitgebroken toen iemand een aggregaat aan de praat probeerde te krijgen. In het ingestorte pand aan de Westwal zat een magazijn, zegt de brandweer. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De brand is inmiddels onder controle. Op beelden die de Amerikaanse politie in Charlotte heeft vrijgegeven van het neerschieten van een zwarte man is niet te zien of de man gewapend is. Beelden van bodycams en een dashboardcamera van de politie tonen hoe politieagenten hun wapens op de 43-jarige Keith Scott richten die in een SUV zit. Scott komt daarna de auto uit en loopt naar achteren. Daarna zijn vier schoten te horen. De politie heeft ook foto's vrijgegeven waarop een wapen en softdrugs te zien zijn die volgens de politie van Scott waren. De dood van Scott leidt al dagen tot veel onrust in Charlotte. Ook vandaag protesteren honderden mensen buiten het politiebureau. De VN Veiligheidsraad komt vandaag in spoedzitting bijeen om de situatie in de Syrische stad Aleppo te bespreken. De vergadering wordt belegd op verzoek van Amerika, Frankrijk en Groot-Brittannië. De gevechten in en rond Aleppo zijn de laatste dagen verhevigd nadat vorige week een staakt het vuren niet was verlengd. Bewoners van een wolkenkrabber in San Francisco hebben voor ongeveer 500 miljoen dollar schadeclaims ingediend bij de projectontwikkelaar en bij de gemeente. De Millennium Tower werd in 2009 gebouwd en is inmiddels 40 centimeter verzakt en staat 15 centimeter uit het lood. De bewoners zijn bang dat hun peperdure appartementen binnenkort onbewoonbaar worden. Het weer nog, de dag begint vrij zonnig, in de middag geleidelijk meer bewolking. Later neemt de kans op een bui vanuit het zuidwesten toe. Met 22 tot 26 graden is het warm voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat twee kilometer file bij klopend dorp. Dat komt door uitgelopen werkzaamheden. Er zijn drie rijstroken dicht.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 Zien. Erg indrukwekkend. Kom ik later op terug. We luisteren zojuist naar blues in C minor van The Modern Jazz Quartet. En het volgende nummer is van Kenny Barron Trio. In the Slow Lane. David Hazeltin. I'll let you know. volgende nummer is natuurlijk een oude klassieke. Kom met me mee. Kom maar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 een mooie dag wordt vandaag. We zeiden dat het wel 26 graden ja, zou kunnen worden. Daarom nou, nu even zo'n zomersblokje. We luisteren zojuist naar Jason Mraz. Hello you beautiful thing. And now Bill Withers. Love you day. I wake up in the morning love. And the sunlight hurts my eyes And something without love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 First. Ik kwam er dus achter dat ze nog meer dingen hadden gedaan. Hier, hun take on take five. take Stop your busy day. Say bye En gente doeken E era cobra, caramuz, caranguejo demais. Agora tem condominium. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá. Agora tem condominium. Badabadabá. Papá, badabadabá. Construíram shopping center. No meio da minha memória. Aterraros guaiam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 Papa, papa, papa, papa. Eu lembro tudo, lembro até da pimenteira, da tombeira, carambola, sirigue o bambuzal, a bicharada que aparecia, trazida pela enchente do canal. E era Cobra, caramucho, caranguejo, mas agora tem condomínio lá. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem condomínio lá. Ba, ba, ba, ba. We gaan dus zojuist naar Marcio Varago met met Cajiro, een deelgemeente in Brazilië. We blijven eventjes in de zomerse sfeer. A Spring Fantasy. Nou ja, dus nu gaan we, kunnen we die fantasie wel laten varen, want het wordt echt herfst. Maar vandaag nog eventjes een mooie dag. Helen Riley. is uh, Hannes Schneider bij de spot een boksclinic aan het geven uh, en dat is altijd heel erg leuk. Uh, het, het heet, het heet uh, ik even goed bijpakken de website. Newsportchallenge.nl. Uh, hij geeft uh, workout trainingen uh, op het strand onder andere. Dus als u uh, toch een sport uh, zoekt of iets, dergelijks, uh, kunt u even bij hem uh, kijken. We luisteren nu naar Erik Troevas kwartet. Samen met Rokia Traore. Seydou. En hiermee zullen we ook weer uitgaan. Tot na het nieuws van 11 uur.